En dat ben ik. En dan moet ik het een en ander vertellen over wat we zo gaan doen. Uh, dit uh, uur. Nou, dan kan ik u vertellen dat we zo dadelijk eerst gaan luisteren naar een van die paasgedichten. Want uh, uh, niet alleen Ingmar Heitsen. Uh, die heeft, uh, heeft zo'n pa paasgedicht gemaakt. Maar ook uh, Marjane van Heemsta. Die heeft u ook al gehoord. Maar zo dadelijk gaan we luisteren naar Zet Brenja. Want die heeft er ook in. Uh, dan hebben we de virtuele vitrine van uh, Henk Hofstede, Die gaat u beluisteren. En dan. Uh, dan uh, straks ook de, de 80 seconden, ook nog uh, met ja prachtige fluitisten uh, die, die komt spelen. Uh, we bel even met uh, Huub Stapel, die zit in de bus op weg naar nou, dichtbij naar Zeist. Daar speelt hij Napoleon vanavond. Uiteraard uh, nog eens uh, hoort u van Cornald Maas wat er vanavond in opium zit. Dat heeft u net eigenlijk ook al gehoord, maar dat hoort u dan nog een keer. En de boekenclub die bespreekt straks Philip Hufs' tweede roman Niemand in de stad. Maar laten we eerst eens gaan luisteren naar dat fraaie paasgedicht. Oh nee, weet je wat? We gaan eerst even met Marcella Mesker uh, praten. Marcella, uh, hoe is inmiddels de stand bij uh, Nederland tegen Roemenië? Ja, het dubbelspel van Igor Seisling en Julien Royer. Ze doen het goed. Eerste set gewonnen met 6-3. Twee gelijk aan het begin van de tweede set. Eerste set misschien een beetje vertekend. Want de Roemenen hadden wel degelijk kansen. Drie breakpoints op de service van Seisling. Benutten ze niet. Ja, en toen kreeg Nederland één breakpoint. En pats, boem raak, meteen een break. En dat was voldoende voor de setwinst. Royer, moet ik zeggen, die 30-jarige geboren uh, speler op uh, Curaçao... die is toch wel heel goed door dubbelspecialisten. En hij leidt het team van uh, Nederland. Um, het staat dus 2-2 in de tweede set. Nederland heeft dus nog maar twee setjes nodig. En dan zijn we verzekerd van de zekere, want dan staan we op 3-0. En kunnen we naar die promotiewedstrijd in september. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week, ik ben Henk Hofstede en ik ben de zanger van de Nits. Ja, de Nits, die bestaan al uh, sinds 1974... met uh, als harde kern sinds jaren Hofstede, Rob Kloet op de drums... en Robert-Jan Stips op de toetsen. En nog steeds vol energie, hoor, de heren. Het 25ste album Malpensa is net klaar. 25 albums, dat verzin je toch niet als je begint, hè? Nee, nee, totaal niet. Toen, uh, toen wij begonnen, ik zat nog op een kunstacademie... anderen waren aan studeren... En dan denk je, nou ja, gaat een bandje, in een paar jaar speel je... en dan ga je het echte leven in, en zoals het meestal gaat. En tot mijn grote verbazing uh, ging het maar door. En dan maak je inderdaad je 25e album... Dat voelt niet heel anders dan, dan denk ik, je, je tweede of derde. Ik vergeet altijd de andere al albums. Ik vergeet niet de nummers, maar ik vergeet het hele proces van Baken. Dat is, dat is geweest. Uh, die zijn er. Uh, dat is het Urve. En dan kijken we toch, toch alleen maar vooruit. En dan maken we waar, waar we nu zijn. En wat we nu goed vinden. En wat we nu willen doen. Ja, maar Pensa is dus uh, de titel van het album. Uh, dat is uh, natuurlijk dat vliegveld bij Milaan. Dat weet u misschien ook wel. Maar het is ook gewoon een heel fraaie woord dat tot de verbeeldingsplicht. Spreekt. Wij vlogen naar Italië om daar op te nemen. En toen, uh, ik, ik, ik, wist, ik wist niet van die naam. Uh, ik was eigenlijk nooit naar Milaan gevlogen. dus uh, Ik zag dat er een zo op dat kaartje, dat woord. En ik vond het zo'n vreemd woord: een soort woord uh, wat je totaal niet bij een vliegveld denkt. Want het heeft ook iets duisters. Hè? Toen ik het mal en het pensen, het slecht denken. Nou ja, dat zo ga je vliegveld niet noemen. Het was natuurlijk het dorpje daar eh, waar het vliegveld eh, gekomen is. Maar ik vond het ook, ook een beetje de titel van, van een Elschot boek. In ieder geval, ik heb het opgeschreven. En dat woord kwam weer tevoorschijn toen we in het laatste stadium van de plaats zaten. En een titel zochten, een soort betekenis. Voor Malpensa werd onder andere samengewerkt met uh, Colin Benders, Keitman, u kent hem wel, ook andere muzikanten in zijn werkplaats, Kaitopia in Utrecht. En dan merk je ineens dat er een nieuwe generatie muzikanten is ontstaan. Dat is absoluut een andere generatie. Uh, dat merkte ik al meteen, dat, uh, dat sommigen ook geen idee hebben wie je bent. Uh, de, het, het liefst je nog met u aanspreekt. <lacht> wat heeft u gedaan? <lacht> en dan, uh, oh, dan komen ze altijd het achter dat ja dat, mijn, mijn ouders hadden nog wel wat in de kast. <lacht> <laughs> of of draaide draai de Urk op weg naar Frankrijk in de auto. En wij op de achterbank. Dus dat, dat soort eh, omwegen komen we weer bij elkaar. Die samenwerking die leidt overigens tot een knetterende aanklacht... tegen de bezuinigingen op cultuur. Bad government and its effects on town and country. Uh, op Malpensa dus de nieuwe niet. Voor de virtuele vitrine wil Henk Hofstede ons graag iets... uit zijn eigen huis laten zien. Uh, ik wil laten zien een, uh, een, een, een stoeltje, een kinderstoel. Een replica van een, van een, van een grotere stoel van Donald Judd. Donald Judd is een beeldhouwer, Amerikaan. Uh, inmiddels overleden. Uh, maakt uh, strakke... Strenge beeldhoudwerken van, van allerlei materiaal: hout, aluminium. Uh, maar ook meubels: tafels en stoelen en kasten. Het is een stoel uh, die bestaat uit een aantal, uh, aantal plankjes uh, ingenieus tegen elkaar ge, gelijmd en geschroefd. Het uh, is bijna een kindertekening van, van een stoel. Het is zoals je een stoel in uh, je gedachten hebt. Uh, uh, ik kreeg kinderen en ik zocht stoelen voor kinderen. En als je gaat kijken, nou ja, kom komt natuurlijk vaak bij de Ikea terecht. Uh, dat is uh, zeker met jonge kinderen. En dan zit je er een met zo'n uh, pol of een tol, uh, ge, leuk gekleurd het Kabouter krukje <laughs> En daar, daar voelde ik niet veel voor. Dus toen heb ik uh, gekozen voor, uh, om te kijken naar een van mijn favoriete stoelen. Uh, de stoel van Donald Judd. En die te laten verkleinen door, door een timmerman. Heeft hij vier gemaakt. En ze staan nog steeds in ons huis. Ze hebben nooit, uh, nooit het huis verlaten. En de kinderen binnenkort wel. Uh, de stoelen zullen altijd bij ons blijven. Henk Hofstede was dat. Vanavond staan uh, Nits in Lelystad. Volgende week in, Anto in uh, Arnhem, Hoorn en in Vianen. En ze komen ook nog in Zwolle. Nou, dat zal Bertolf wel leuk vinden. Hij kan hier naartoe op de fiets. Wilt u het uh, judge-stoeltje zien waar Henk Hofstede het over heeft? Het Virtuele Vertiende filmpje staat op onze Facebookpagina... op onze site opium.avro.nl. En op YouTube kijkt u dan bij Hans bij de Avro. Daar staan alle filmpjes bij elkaar. En volgende week in de Virtuele Vertiende regisseur Frans Wijs. <lacht> Opium voor Pasen. We gingen op zoek naar de mooiste paasgerichten. Ja, dat hebben ze gevonden. Eentje die ook al op Facebook staat, zag ik. Uh, van Sert Bruinjaar. En hoe heet het sit? Korte mouwen voor Clara van Assisi, patrones van de televisie. Ik legde een paar eieren voor de televisie en probeerde verschillende programma's op ze uit. Maar de eieren applaudisseren niet. Ik poetste met mijn mouw de oude beeldbuis en de trui werd statisch. Alles bleef aan me hangen, maar de eieren applaudisseerden niet. Ik zette een koekenpan dreigend naast het mandje met eieren... draaide de volumeknop open bij een nieuw recept van Jamie Oliver... kuste ze, streelde ze, ging op mijn knieën. Nog steeds reageerden de eieren niet. Totdat de telefoon ging en de vermoeide stem aan de andere kant van de lijn... niet verder kwam dan het gefluister. Over een laatste hemd en geen zakken. Toen hoorde ik ze bewegen in het stro... en zachtjes overleggen. Maar applaudisseren deden ze niet. Opium's Boekenclub. Ons lezerspanel bespreekt elke maand... een boek dat u heeft gekozen via Facebook. Vandaag... Niemand in de stad. De studentenroman van Philip Huff... bij de verkiezingen voor de, voor de boek... liet hij Jan van Mersberg en Dimitri Verhulst... ruim achter zich... Bij het verschijnen van niemand in de stad Hufs II werd hij vergeleken met de Wolkers en Nesquio. Dat zijn niet de minsten natuurlijk uit de vaartlandse geschiedenis. Recenten staken unaniem de loftrompet op een verniedigende Aristorm Storm in het parool dan. Ik ben benieuwd naar de mening van ons lezerspanel. Aan tafel Evert-Jan Kruiswijk Jansen, Clara Kostens en Pieter Portman. Um, evert Jan, je hebt gestudeerd in Groningen, volgens mij. Ben je Zeker. ook een lid geweest van de Vindicat? Nee, niet van Vindicat. Ik was lid van uh, Discartus. Studentenvereniging. Ja. Toen nog 500 leden, nu iets van 1000. Uh, opgericht als een soort tegenhanger van uh, de corpora. Uh, en ik ben ook inderdaad lid geworden omdat je daar geen ontgroeningen had. Dat vond ik wel makkelijk. <laughs> maar ik ben later in mijn studententijd uh, vanuit de universiteitsraad... en een, uh, een overkoepelend bestuur voor studentenverenigingen... wel veel bij ook vind ik had geweest. Ja, en was dat gezellig? Uh, ontzettend. En heb je er iets aan gehad uh, de, de, bij het lezen van dit boek? Uh, ja, uh, want ik uh, vond het heel herkenbaar. En niet eens zozeer omdat je het allemaal zelf had meegemaakt... maar wel, uh, ik heb echt genoten van nou ja, het opnieuw beleven van je studententijd. Dus weer. Clara... Ja. Jij een koorlid geweest ooit? Alsjeblieft niet, zeg. <laughs> maar goed, ik ben pas met 27 jaar naar de universiteit gegaan. En had misschien toen al de ja. tijd achter mij om daar überhaupt uh, dat nodig te hebben. Mm. En ik, maar ik zou het ook niet doen. No ook nodig tegen. hebben? Waar heb je het voor nodig, denk je Nou, ik zie het toch als een soort uh, club waar je blijkbaar bij wil horen. Mm. Een soort dienstenplicht, uh, zeg maar, voor uh, studenten om zich iets eigen te maken. Ja. Wat? Ik weet het niet, maar... Een soort eigen wereld. Ja. <coughs> misschien wel, ja. ja. En contact op. Te doen voor de rest van het leven ja. natuurlijk. Pieter, jij bent uh, chirurg. Heb je daar uh, heb je contacten opgedaan? Heb uh, je ja, je dienstplicht koorleden. gedaan? Of? Ja, chirurgen is ja. allemaal koorleden. Ja. Dat is een voorwaarde om toegelaten te worden tot de opleiding. Nou, ik zat op het, uh, op het christelijke koor in Rotterdam en uh, dat was een, wel een soort, soort koor, maar dan een heel serieus koor. Wat, wat betekent nog erger dan een uh, gewoon koor? Zingen. Nou ja, laat ik zo zeggen, het was een studentenstudievereniging en het vernein zit hem in met de studie. Het was wel heel gezellig, maar het ging met name omdat we ons verdiepten in de Bijbel en hoe de Bijbel in elkaar zat. En we verdiepten ons in kunst en cultuur en de bedreigingen van de, van de wereld om ons heen. Dat ja, ja. Uh, het klinkt heel ernstig en dat was ja. het ook. En daarna was de bar open. En daarna ging het bier vloeide ja, rijkelijk. Ja. Uh, laten we even luisteren naar Philip Huff, die gaat uh, voor ons het uh, boek introduceren. Het boek gaat over Philip Hofman, die komt in Amsterdam studeren op een uh, studentenhuis. Daar komt hij met Matt en Jacob te wonen. Uh, dat is een vrij intieme relatie. Het is, het is, het is geen familie, maar het wordt zoiets. Uh, en dan gaat het over de, ja, de banden die die jongens met elkaar hebben. De een heeft problemen met zijn vader, de ander met zijn studie. Uh, Filip heeft een vriendinnetje, maar wordt tot overmaat verliefd. Van Ramp ook nog eens verliefd op een ander meisje. Um, en zo uh, worstelen ze een beetje de dagen door... waarbij vooral de vraag is, moeten ze nou eerlijk tegen elkaar zijn... en uh, open over alles zijn? Of moeten ze een beetje liegen en elkaar vooral vrij laten in hun zoektocht naar zichzelf. Zoektocht naar zichzelf. Clara, die zoektocht. Met welke verwachtingen begon, je, begon jij aan het boek? Ik vond heel jammer dat niet een van de andere twee gekozen was. Ik, dat vind ik van allebei Dimitri fantastisch. Dimitri En Jan van Meersberg. Ja. Dus ik begon eraan met het idee van, nou, dat staat me eigenlijk heel erg tegen. Mm. En ik moet zeggen, ik vind het een heel goed boek. Ja? ja, het is me echt alles meegevallen. Ik vind dat er heel veel uh, verschillende lagen in zitten. Ja. Zeker als je het nog uh, voor een tweede keer eens goed doorneemt. En uh, nou, kijk naar uh, wat voor thema's eigenlijk steeds terugkeren. Dus, ja, ja. Ja, het, en, die, en die zoektocht waar, waar Philip het dan nou voor heeft, waar, waar gaan ze naar nou op zoek? En zie jij iets van die zoektocht terug? Nou, ik vind het wel een, een wordingsroman. zeker van... Van de hoofdfiguur en ook van de anderen wel. En de manier waarop je dat dan doet... Dat, dat is ook wel aan het einde van het boek met zo'n verhuizing... en een nieuwe weg inslaan. En nou ja, de teksten die daarin staan en die de hoofdpersoon denkt. Die Filip, dat vind ik uh, ja, duidelijk dat hij geleerd en gegroeid ja, is. Ja, even en wise even Ja, Hij weet wel heel mooi uh, uh, inderdaad te beschrijven... met welke vragen uh, studenten, ja. uh, studenten zitten. Zoals? Um, nou, het is toch een beetje ja, zoek toch naar uh, hoe steek ik mijn leven in elkaar. Aha. En uh, hoe verhoud ik me tot andere figuren? Uh, hoe ga je om met vriendschap? Uh, uh, kan ik een beetje aarden of niet? Uh -huh. Dus ik vind dat hij dat wel heel goed uh, uh, doet. Mijn verwachting van het begin van het boek was van... jongen, kun je hier een heel uh, boek mee volschrijven? Nou, na een uh, aantal pagina's was ik al helemaal enthousiast vanwege dus die herkenning vooral. Um, maar uiteindelijk, uh, al met al... ik vind het wel een vrij snel geschreven boek, hoor. Hmm. Dus ik ben er... Dat, uh... dat klinkt niet als een compliment, maar in tegendeel. Nou, ik vind het... Um, um, er gebeurt uh, heel veel in één zo'n jaar. Dus wat dat betreft dat ik het wel... Uh, ja, een beetje te veel vind. Ja. Maar ik vind vooral, er zitten veel zinnen in... Uh, die gewoon slordig geschreven zijn. Uh, ze vindt heel de tijd dit... dat je denkt, ja, het is een beetje spreektaal... alsof het allemaal heel snel geschreven moest worden. Huh. Spreektaal, Pieter? Ja, ik, ik wil natuurlijk weer niet uh, de zeiken van de boek. Ah, doe doen wel, gezegd. Uh, de Arie Storm... Uh. Je, je krijgt al veel mail, dus uh, ga door. Nou, nee, ik, ik, weet je, ik, de titel Niemand in de Stad is natuurlijk een prachtige titel. Hè? Dat ja. is denk ik naar aanleiding van uh, de dijk, Niemand ja. in de Stad. Mm -hmm. En dat nummer heeft een magie, dat, dat, dat, dat is bijna niet te beschrijven, de tekst is onbegrijpelijk. En dan ga je met die verwachting ga je het boek in, ja. en dan kom je. Uh, ik, kwam ik van een koude kermis thuis. In het begin dacht ik van ja, het gaat lukken, het gaat hem lukken. Maar dit boek mist het magie van de titel. En uh, waarom is een volle stad leeg? En waarom is er niemand in de stad? Mm -hmm. En Philip uh, komt er niet goed uit. Ik bedoel, ik vind de thema's makkelijk. Een vriendinnetje, jij noemt het zelf al een vriendinnetje. En dan gaat een vriendje aan de kook. Dan uh, komt hij, in, uh, dat meisje gaat natuurlijk, uh, gaat natuurlijk fout. Um, ja, ik denk, Philip, kom op jongen, dat, dat kun je niet menen. En dan, dan doe je het boek dicht. En het is het einde van het boek. Hè? En dan meent hij het wel, want dan is het klaar. Ja. Maar volgens mij vind ik juist die titel wel weer goed gekozen. Want um, uh, ze leven daar met elkaar in het studentenhuis. Met het idee ook, hè, staat ook op de achterflap... de beste vrienden met z'n drieën. Uh, en als je ziet um, wat ze meemaken... dan hebben ze eigenlijk hartstikke grote geheimen voor elkaar. En durven ze ook voortdurend niet eerlijk naar elkaar te zijn... over wat ze voelen en wat ze meegemaakt hebben. In die hebben. zin is er niemand in de stad... met wie je een goed gesprek kunt voeren eigenlijk. Nou, en ben je wel heel eenzaam. Ja? Ik ja. vind die eenzaamheid wel uh, heel tekenend voor jou. Klaar Nou, dat vind ik ook wel. Het zijn mm -hmm. wel een stelletje doolijkers. De zielen bij elkaar. En ik vind dat uh, wat jij zegt, dat er... Wat Pieter het, zegt, ja. Dat Pieter zegt, dat er de thema's niet goed uitgewerkt zijn. Wat het thema voor mij in, deze, in dit boek is toch vooral de, de, de vader-zoon relatie, de oude-kind relatie. En de, de verschillende manieren waarop hij dat op heeft. geeft. Ja? ja, en ja? ook de rol van die vaders voor die zonen. Dat ze in ieder geval zelf nooit zo willen worden. Dat, dat is natuurlijk ook het thema van de jeugd, maar dat vind ik wel dat hij dat heel, heel ja, subtiel ja, juist nou, doet. Maanden of eh, uh, meerdere schrijvers gehad die de vader-zo'n relatie proberen aan te raken. En dat probeert ja. hij natuurlijk ook maar. Als je dan, eh, die ene jongen die wordt dan be, uh, bedrogen door zijn vader. Ook ik denk van ja, een beetje, een beetje makkelijk. Uh, ja. uh, uiteindelijk ontdekt hij dan dat zijn vader hem bedriegt en dan confronteert hij zijn vader daarmee. Um, ik vind, bedoel, het is niet denk ik, het thema van het boek De Vader Dat Van ja. één jongen wel, maar niet van de, van de rest van de, van de mannen. En ik zou zeggen, niets nieuws in de stad dan. Want uh, wat ze meemaken, dat geldt voor, denk ik, voor de, de grote mensenwereld ook. Uh -huh. En het is niet ja. iets typisch voor studenten. Voor het studentenleven. Nee, nee. nog een, een ander thema. Uh, voordat we uh, zodat ik nog een extra vraag gaan, uh, gaan uh, beluisteren. Die uh, Philip Huff jullie wil stellen. Het uh, uh, thema vriendschap. Ik, ik was heel, zelf als lezer heel erg teleurgesteld in de vriendschap uh, voor, van Jacob het karakter Jacob wordt als heel ja. spannend neergezet en, ja. en vervolgens gaat het uit als een nachtkaars. Ja, ik zie ja. jullie allebei knikkeren. Nou, wat ik sowieso met veel van de personages vind is dat, het, um, uh, dat ze weinig uitgewerkt zijn. Mm. En dat vond ik met Jacob zeker ook. Kijk, um, wat hij meemaakt, het feit dat je een, uh, uh, uh, uh, uh, uh, eigenlijk een, een leven leidt... Uh, doet maar, alsof je studeert. Doet alsof, ja. ja. En iedereen gelooft dat ook. En Deemt iedereen dat gelooft dat ook. Ja. Nou, uh, In Groningen ken ik drie van die gevallen uit mm. mijn studententijd, dus ik vond dat wel heel herkenbaar. Maar het is ook wel... Um, uh, dat vind ik wel heel tekenend... dat je dus je beste vrienden... Uh, je zo kunnen bedriegen. Ja, en dat daar wordt te ja. weinig mee gedaan. Ja, ja, kijk Als je het boek toch... Uh, misschien aan het eind van, de, van het programma nog wel wil je het boek aanbevelen... dan zou ik het aanbevelen. Dan zou, zou ik zeggen... bladen door naar 104. En, en dat, dat vind, vind ik het hart van het boek. Daar legt Jacob uit... Uh, op een prachtige manier. Dan denk ik, Filip, jij kan echt goed schrijven. Ja. En dan denk ik van, kruipt nou vaker in de huid van Jacob... dan in de huid van, uh, van de andere mannen. En daar beschrijft hij op een hele mooie manier... wat nou een soort beschermde studentenwereld is, waar je... ...dingen doet die je later nooit meer zult doen. Ja. Op een hele mooie manier. Een hele integere manier. Ja, Ik, mag het alleen, ik vind, vind het leuk. Ik vind het mooie cliffhanger. Laat iedereen naar pagina 104 gaan. Maar ik heb geen tijd om je die pagina te laten voorlezen. Nee, nee, Want ik nou heb nog 105, een extra vraag. Hoor. Oh ja. ja. En nog een, een vraag van Filip die, die hij jullie wilde stellen. Als je een karakter mocht uitnodigen om thuis langs te komen. Wie zou dat zijn en waarom? En wat zou je schenken? Klara. Ja, ik zou dus inderdaad Jacob uh, beter willen leren kennen. Ik vind het jammer dat hij uh, overlijdt, helaas. Dus dat zal in het HNA over zijn. Het is fijn voor de mensen glas, die het boek nog moeten lezen. <laughs> ja, dat maakt niet uit. Een nee. beetje in het begin. Ook. En wat schenk je? Bourgogne. Een Lekkere wijn. Pieter, wil je een braaf antwoord of een eerlijk antwoord? Een eerlijk antwoord. Karen. En dan veel wodka. De vriendin, uh, ja, die, die, die, die ja. spreekt zeer tot de verbeelding. Veel wodka. Ja. En wat je daarna met elkaar gaat doen, dat wil ik niet weten. Ja. Even jan Nee, daar durf ik me natuurlijk helemaal niet bij aan te sluiten. Ik zou inderdaad ook uh, Jacob uh, uitnodigen. We drinken dan sowieso bier, want dat hoort uh, wel als je studententijd uh, opnieuw gaat beleven. Maar ik hoop dat ik dan ook de lef heb om gewoon door te vragen over hoe het toch kan dat iemand uh, de boel zo bij elkaar uh, loopt te bedriegen. Goed, dank jullie wel voor het lezen van, de, van Philip Huff's uh, uh, roman Niemand in de stad. U kunt nu via de Opium Facebookpagina stemmen op het boek voor de maand mei. Nou, ik kan al nu zeggen dat wordt zeker een vrouw, want het zijn de genomineerden voor de opzij literatuurprijs, die 5 mei in Opium Televisie wordt uitgereikt. Je kunt kiezen tussen Hannah Berfoets, lieve Celine, Vonde van der Meers, De Vrouw met de Sleutel. Het kabinet van de familie Staal van Jolanda Encius. Hedda Martens op dit uur van de dag en Half Mens. En dat is een boek van Maartje Wortel. Voor nu dank ik uh, even Jan Kruiswijk, Jansen, Clara Kostens en Pieter Portman voor jullie bijdrage aan de Opium Boekenclub. Gaan wij naar de 80 seconden. U weet het, elke week geven wij een uh, latent talent de gelegenheid. Nou, noem het maar latent. Hier. Uh, 1 minuut en 20 seconden te vullen. In de 80 seconden van vandaag een van de finalisten van het Prinses Christina concours. En fluitiste Marike Schneeman die tipte haar bij ons. De eerste keer dat ik Anne Brakman hoorde spelen is een jaar of zes geleden denk ik. Toen was ze misschien 12 of dertien. En toen trof mij al haar enorme talent. Namelijk dat talent voor natuurlijk spelen. Dat kom je niet zo heel vaak tegen. Anne Brakman heeft dat. Ik weet nog heel goed wat ik dacht. Ik dacht euh, niks meer aan doen. Maar goed, iedereen moet groeien en dat doet zij natuurlijk met grote mate. Ik vind het ontzettend leuk om te horen dat zij in de finale zit van de prinses Christine Concours. En wat natuurlijk ook bijzonder aan haar is dat ze piano speelt, dat ze een opleiding volgt aan de Zwilling Academie En dat ze dus in aanraking komt met de allergrootste componisten en het allergrootste repertoire voor piano geschreven. Ontzettend goed voor haar fluitspel en het fluitspel is ook weer heel goed voor haar pianospel. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verder zal gaan met Anne Bragman. En dan krijgen we de tachtig seconden van diezelfde Anne Brakman. <tie> De 80 seconden, dat zijn echt de, de, de virtuozen die dat te kunnen. Uh, Anne, ik zou zeggen, kom, uh, of, ja, Anne, kom, even, kom even aan tafel zitten als je wil. Met, met, probeer de fluit uh, niet tegen de reling te laten kletteren. Wat het, ja. uh, uh, volgende week de, de finale dus van het Prinses Christina Concours. Uh, dit was uh, Bizet en wat nog meer? Was het een soort vrije improvisatie? Wat, wat? Um, nou, het waren kleine stukjes uit de karma-fantasie. En um, ja, dit is... ...oorspronkelijke opera van Bizet... ...en hmm. uh, François Borne heeft daar een bewerking op gemaakt voor fluit. Ja, hoe, hoe lang speel jij per dag? Per dag? Ja. Uh, fluit, denk ik één tot twee uur. En dan nog even wat piano erachteraan? Ja. Want oh, dat doe je ook? Ja, klopt. Eigenlijk had je het liefst niet jezelf, jezelf nog begeleid, begrijp ik ook niet? Nou, Katelijne doet het ook heel oh, goed. Ja, Catalijne Poort, maar die doet het heel erg goed. Goed, uh, we, we, we zijn benieuwd. Volgende week uh, prinses Christine concouden. Ja. Heel veel succes. Dank je wel. En dank je wel dat je even aan tafel wilde komen. De bus. Onderweg naar een optreden. Deze week met... Huub Stapel, die onderweg is naar het Vigi theater in Zeist. Speelt de rol van Napoleon in Napoleon op Sint-Helena. Voorstelling over de laatste jaren van deze dictator. Uh, en dat is een hele spannende voorstelling. Zeer de moeite waard. Huub, goedemiddag. Goedemiddag. Net vertrokken uit Amsterdam, hè? Nee, nog niet. Oh, nog niet eens. Een half vijf vertrekken. Oh, dus is een makking. Het is ook hartstikke dichtbij natuurlijk. Ja, en ik loop om de hoek. Ik loop naar het onzichtgebouw. Dus ja. ik woon daar om de hoek. Dus en, uh, ik, ga, ik ga nu op weg. Da daar staat de bus dan klaar. Wie rijdt er mee? Uh, als het allemaal mee zit, dan rijden mee Tijn Dokter... Julika Marijn, Jip Smit en Sinan Iroglou. En Peter Bollers komt op zijn eigen auto uit Arnhem. Ja, ja Peter Bollers moet er wel bij zijn... want hij speelt een essentiële rol in die voorstellingen. Nog wel of? Ja, ja. Mag, mag je als uh, ja, kleine dictator, mag ik het dan wel zeggen... mag jij voorin zitten in de bus? Of? Nee, dat is niet... Nee, nee, nee, nee, nee Vroeger bij de Haagse Comedische zaten het acteurs... Uh, die de grote rollen speelden achterin. En nu is dat facultatief. Iedereen mag gaan zitten waar hij wil. Ja. En, en verlang je terug naar die tijd of toch niet? Nee, helemaal niet. Je speelt die rol van, uh, van Napoleon uh, uh, zijn laatste jaren eigenlijk. Ik speel je uh, nog drie weken. Is het, ben je nu al een beetje bezig met afscheid nemen van die rol? Nee hoor. Nee, dat is als, de laatste, als het laatste doek dicht gaat, dan is het klaar. Mm -hmm. En dan gaan we een week naar Venetië. En dan uh, ga ik weer verder met Mars Venus. Ja, Is het een dierbare rol geworden, deze Napoleon? Ja, absoluut. Waar zitten we ja, dat in? Ja, zeer dierbaar. Ja. Ja, omdat je alles kunt laten zien als acteur... Hij kan van de grootste hoogte naar de diepste dalen en weer terug. En alles wat er tussenin zit. Hij kan zo kinderachtig zijn als, als Mozart, zou ik maar zeggen. Ja. En zo streng als Hitler. En ja, het, is het zijn de mooiste rollen te spelen. Ja. Het grootste palet, zou ik maar zeggen. Ja, het gaat echt over de, de strijd in feite tussen die, de, die, die Engelse uh, bewindvoerder daar op dat eiland Sint Helena, die gespeeld wordt ja. door Peter Bolhuis, en, en dan Napoleon. Fraaie, fraaie confrontatie. Uh, zijn er nog rituelen voor in de bus straks? Helemaal niet. Je neemt ook niks mee? Op. Wat zeg je? Neem je nog iets mee? Uh, lekker eten of spetjes? Of, uh... Nee, nee, nee. We gaan daar eten in Zeist, ergens. Ja. Ja. En uh, verder geen, geen rituelen. Ik ben niet zo van de rituelen. Nee. Ik ben heel erg van uh, goed voorbereid zijn en uh, goed te concentreren. Wat ja. ademhalingsoefeningen voor de kop gaan En uh, gaan we die banaan. En uh, de koptelefoon opzij, welke muziek draai je dan? Oh, ik heb nu toevallig Steven Stils. Mooi. Veel, <lacht> plezier, veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Goed, Huub Stapel was dat. De voorstelling Napoleon op Sint-Helena. Vanavond in Figi in zeist En er zijn nog kaarten. Daarna tot eind april in het hele land. Meer informatie in de speellijst kunt u vinden op www het www.wallisvinkers.nl. Dan vanavond vijf over half elf. Of daaromtrend eh, televisie op Nederland 2. Cornant eh, Maas, dat klopt toch? Ja, vanavond half elf. Zelfs met Paas inderdaad opium op tv. Eh, Hans de Maan wordt bijna tachtig. En we vieren vanavond een beetje, bijna 80 Hans van Maan. In ieder geval spreekt hij over zijn uitgebreide carrière als choreograaf. En we hebben het over de film, v Shroom. ik spreek er niet goed uit. Maar daar kan ik niks. Shroom. Dat heeft Toon Telliger zo bedacht. En de verfilming van zijn boek. Daarin spelen onder andere het jongetje Dennis Rijnsma van 12 en Georgina Verbaan. En die zijn er ook. We hebben natuurlijk muziek. En het culturele nieuws wordt doorgenomen door Peter Heerschop. Peter, wil je nog iets kwijt over John Leerdam? <laughs> Nou, weet je, het is toch ik zat er nog eens even goed over na te moet ik heel kort zijn of mag het Ja, het, ja uh... kort. Nou, het had ook heel anders kunnen lopen. Heel anders komen we op. Dat is een goede cliffhanger. Straks meer dus in opium. Goed, dankjewel Cornel Maas. Uh, dit was het uh, opium uh, wat deze week betreft. Uh, Henry Schut, je hebt straks het sportforum. Wie zit er aan de tafel behalve? Natuurlijk uh, Tom Boot. Ja, Tom Boot is er. Goedemiddag. Uh, Koen Greven is er. Uh, sportfanaat en bovenal journalist van NSC Handelsblad. Met de specialiteiten voetbal en tennis. En Leo van Vliet is uh, de bondscoach van het wielrennen. En hij is ook de organisator van de Amstel Gold Race. Dus we gaan het natuurlijk veel over wielrennen hebben. Ook over voetbal. En ook over de prachtige sport van vandaag. Bijvoorbeeld een een boat bootrace zojuist. tussen oh. zo Oxford en Cambridge. Goed, dankjewel. Dat is straks uh, na het journaal van half vijf met uh, Jeroen Tjepkema. Vanavond uh, nog even ja, vijf uur op Kunstuur op Nederland 2. Mocht u geen sport willen, willen luisteren. Uh, gaat over Joodse schatten. Kunstuur reist met Ernst Veen naar, uh, naar Israël. Volgens uh, via uh, opium.avro.nl of uh, Facebook of uh, Twitter of wat dan ook. Volgende week zijn we er weer. Dan onder andere met The Scene dus. Fijne avond, fijn weekend, fijne Pasen. Tot volgende week. Opium, Avro, Radio 1, het NOS-journaal. In Brussel ligt het openbaar vervoer plat nadat een medewerker van het busbedrijf vanolten na een ernstige mishandeling was overleden. De vermoedelijke dader is gearresteerd. De vervoersmaatschappij heeft besloten alle metro's, trams en bussen in Brussel voor onbepaalde tijd binnen te houden.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 nou, op dit moment trekken er wat wolken over Nederland... maar er zijn ook plaatsen waar de zon schijnt. En die opklaringen die we dan hier en daar hebben... die gaan wat terrein winnen, denk ik. Vannacht op veel plaatsen opklaringen, met name in het oosten van het land... En dan wordt het ook echt koud. Het gaat een paar graden vriezen tot zo'n min 4 in de Achterhoek bijvoorbeeld. In het westen van het land liggen de temperaturen wat hoger daar. Misschien net geen vorst. Dan beginnen we morgen nog met zon, vooral in het oosten. Maar geleidelijk neemt van het westen uit de bewolking toe. En in het westen en zuidwesten is ook kans op wat lichte regen of motregen. Het wordt ongeveer 9 graden. En waar de wind vandaag nog noordelijk was, wordt die morgen zuidwest. En begint dan ook weer wat toe te nemen. Dat is de voorbode voor een storing waar we eigenlijk maandag en dinsdag mee te maken hebben. Veel bewolking op die dagen. En ook perioden met regen. Desondanks is het wel zacht, 12 graden. En na dinsdag knapt het dan langzaam weer wat op. Met wat zonnige momenten, maar ook nog een paar buien. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, de sport van deze zaterdag... in combinatie met al het belangrijke van de afgelopen week in het sportforum. Dat is wat we gaan bespreken in de komende anderhalf uur. In het forum nemen zometeen plaats Leo van Vliet, de bondscoach van het wielrennen. Hij is ook organisator van de Amstel Gold Race. Koen Greven is hier, sportfanaat natuurlijk en journalist bij NSC Handelsblad. Onder andere over voetbal en tennis en vaste gast Tom Boot. En we hebben het eerst over zo direct de boat race tussen Oxford en Cambridge. Die was krankzinnig vandaag... De WK-baanwielrennen komen zo voorbij. En om te beginnen gaan we tennissen. Het Nederlands Davis Cup team speelt tegen Roemenië in Amsterdam. En de winnaar mag in het najaar een promotiewedstrijd spelen... voor terugkeer naar de wereldgroep. Roemenië voor alle duidelijkheid met een B-team aangetreden. Gisteren wonnen de beide Nederlanders, Haase en Schorel... met gemak hun enkelspel. En in het dubbelspel kan vanmiddag de beslissing vallen... met Jean-Julien Royer en Igor Seisling. Marcella Mesker, goedemiddag. Hoe staat het ervoor? Ja, goedemiddag... Um... Ja, goed en wat minder goed. Want uh, Nederland uh, ja, leek makkelijk op een 2 uh, sets uh, tegen nul voorsprong af te stevenen. 6-3 wonnen ze de eerste set met een uh, servicebreak. Uh, tweede set, 5-4, Royers serveert uh, voor de tweede setwinst. Verliest ineens uit het niets zijn service game op uh, 40-15. En het wordt 5-5 en nu is het 6-5 voor Roemenië. Dus dit is in ieder geval in dit Davis Cup duel de spannendste set. Want laten we wel wezen. Gisteren, 2-0 Nederland, de twee enkelspelers Schorel en Haas in hun partij totaal niet in de problemen geweest... en heel makkelijk alle twee in drie setjes gewonnen. Dus we zijn bezig aan de spannendste set uit deze ontmoeting. Laten we hopen dat het nog een tiebreak wordt. Maar een heel klein dipje bij het Nederlands team... Igor Seisling en Julien Royer, ja, is toch wel aanwezig. Maar in ieder geval uh, is Seisling nu aan het serveren... en kan op 6-6 komen. En we houden u in deze uitzending natuurlijk... op de hoogte van de ontwikkelingen daar in Amsterdam. De vierde dag van de wereldkampioenschappen... De baanwielrennen zit erop. In Melbourne is dat. Het Nederlands succes zat er weer niet in. Jeroen Koster is hier aangeschoven. Je hebt het ook vandaag weer voor ons gevolgd. Eén bronzen medaille nog voor Nederland tot nu toe. Bijvoorbeeld Willy Kahn is vandaag op de keil in een actie. Uh, waarom werd dat niks? Ja, dan hoop je eigenlijk een beetje tegen in. Ze heeft twee al lang gesukkeld met blessures. Ze komt er langzaam weer aan op de teamsprint uh, zevende met Yvonne Eigenaar. Is daarmee zeker van de spelen. En dan wordt het helemaal niks. Eerste ronde een tikje van de Chinezen... Een, een lichamelijk tikje. Dan krijgt ze een mentaal tikje. Dan krijg je een herkansing. Want in baanwielderen gaat het zo. Dus vrij eerlijk. En in de herkansing wordt ze ook helemaal naar huis gereden. En dan zegt ze, ja, ik heb toch een goed gevoel, want ik mag naar de Spelen. Hm. Pas niet, hè. Top Ja, sport. ja. We, we luisteren even naar. Dus ze vlogen dus in de herkansingen uit. Haar plannetje werkte niet. Ik had de tactiek beda bedacht, maar ja, die, die witrust ging natuurlijk vandoor. En ja, ik gokte erop dat uh, Kruppenskijter dicht ging rijden. en ja, Met veel energie verspeelde uh, dat ik er nog net overheen zou kunnen komen. Maar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 Ja, de, de kopvrouwen van het Nederlands team, zij was de belofte voor de toekomst. En wat is er ineens gebeurd? Nou, in Peking, uh, vier jaar, bijna vier jaar geleden, nipt verslagen voor een ja. plaats in de finale. Ja. Had ze een beetje pech moesten tegen de Chinezen in Peking. <clears throat> maar ja, ze rijdt niet harder sindsdien. De rest van de wereld, we worden links ingehaald door Britse dames en rechts door Australische vrouwen. En de dames figureren keurig jaar ja, zevende met z'n tweeën. Is dat het? Rijdt zij nog hetzelfde als vier jaar geleden? En is de rest gewoon beter geworden? Of is er iets met haar aan de hand wat misschien niet uit te leggen valt? Maar... Nou ja, wel een chronische rugblessure. Maar ze zei, mm -hmm. daar heb ik nu geen last meer van. Mentaal denk ik dat het ook niet helemaal lekker zit. Misschien dat ze nu bevrijd zijn. Ze hebben nog vier maanden tot te spelen dat er nog ja, ergens nog iets... Uh, uh, van verbetering is. Het kan ja. eigenlijk alleen maar beter vanaf nu, want, want ze was ooit uh, bij de top drie van de wereld. Ja, dat was de Keirin. Wie won daar? Daar won uh, Anna Meers, de Australische. Ja, niet verrassend. Vijf onderdelen vandaag. Drie keer goud voor Australië, één keer voor Groot-Brittannië, één keer voor Frankrijk. En Meers uh, eerst brons, drie dagen geleden, toen zilver, en nu eindelijk goud. Er wachten ze een beetje op. In, in Melbourne natuurlijk, hè, voor ja. eigen publiek. Ja. Dan was er meer Nederlandse inbreng nog. Hè. Op de individuele achtervolging. Hoe ging het daar? Nou, sl daar uh, slaan we ook niet stijl van achterover natuurlijk. Twaalfde en twintigste. En dat begint ook een beetje treurig te worden. Want bijvoorbeeld Levi Heimans wordt twaalfde. Maar een tijd die vergelijkbaar is met zijn tijd in Los Angeles bij het WK. Dat was alleen in 2005. Ja. De rest, ook bij de mannen geldt. Links komen de Britten langs. Rechts de Fransen. De Nieuw-Zeelanders komen onderdoor. Tweede garnituur. Ik zal je sterker vertellen. Dat doet pijn hoor, bij de bond. Zevende was een Belg. En tiende was ook een Belg. Peter Pieters is daar nu anderhalf jaar bezig. En, en we worden ook ingehaald door de Belgen bij het baanwielrennen. Ja, het is alles bij elkaar dus. En Peter Schep reed de puntenkoers. Was ooit wereldkampioen. Ja, nou ja, goed op Peter Schep. He, nou, gaat dit. op voor zijn vijfde spelen. puntenkoers is altijd een beetje... Ja, dat, uh, welke kant uh, valt het kwartje. Hij probeert het wel een paar keer. Maar kwam uh, volstrekt niet uh, in het stuk voor. Winnaar werd Cameron Meyer. Ook in Australië. En Schepperd 14, één puntje. Hij kwam niet weg. Ze, ze reden een beetje op zijn achterwiel. Dat ja, kan je hebben. Ja. En dan was er natuurlijk nog de afloop van het Koningsnummer... waar we gisteren al veel over Chris Hoy uh, hebben gehoord en uh, gezien. Uh, die uh, het meteen al heel moeilijk had. Uiteindelijk wel de tweede dag haalde. Hoe liep dat af? Nou, hij had een beetje pech. Hij moest op de tweede dag tegen Jason Kenny, ook een Brit. Weliswaar een Engelsman. Hoy is natuurlijk een schot. Hoy is 36. Kenny is de nieuwe generatie 24. Dat was het konijn uit de hooghoed van de Britten in Peking mannetje van net 20 stond daar en haalde zilver achter Hooy. En nu is een beetje de generatiewisseling. Want op de Spelen mogen de Britten maar met één man rijden op het sprinttoernooi. En Kenny won met 2-0 in de halve finale. En zelfs Hooy moest na afloop toegeven... ja, eigenlijk moet Kenny rijden op de sprint. Dat doet zeer natuurlijk. Maar dat is Hooy nog niet heeft beslist. Dat komt nog. Formeel gaat de bondscoach daarover, maar Hooy heeft natuurlijk de kei erin. Dat is echt zijn ding. Dan denk ik dat de Britten zeggen... Uh, focussen. Jij de kei erin, jij de sprint. Want op de sprint wordt het nog lastig zat om Gregory Baucher te verslaan. Want die werd wereldkampioen. Ja, de Fransman. Was hij dat niet vorig jaar ook en werd hem dat afgepakt? Dat, dat werd hij inderdaad. Ja. Dat is hij niet meer. Uh, Kenny kreeg de titel omdat Baucher een beetje slordig was. Uh, dat heb je soms met wielrenners. In 18 maanden had hij drie keer zijn whereabouts. Dat is een mooi uh, nieuw Nederlands woord. Hij had zijn dopingadministratie een beetje slordig ingevuld. Geloofwaardig in dit geval. Uh, ja, of zit daar geloofwaardig. Misschien wel meer het is een achter. beetje lastig. De, de, de, de feiten zijn: hij heeft drie keer zijn dopingadministratie. Hij heeft twee keer niet goed ingevuld. Eén keer was hij niet thuis bij een controle in 18 maanden. Het meest rare aan die zaak is dat hij met terugwerkende kracht is geschorst. Dat hij dus nu gewoon weer het WK mag rijden. Terwijl dat in december geconstateerd is. Dat ze hebben gezegd: we pakken je titels van de afgelopen anderhalf jaar af. Dus hij won in Apeldoorn vorig jaar. Moest hij inleveren, het werd Kenny. Maar wat hij daarvoor terugkrijgt, dat hij wel mag starten op de spelen. Ja, en, en dus met terugwijkende kracht. En dus mag je inderdaad meteen weer meedoen. Precies, en hij pakt nu alsnog zijn derde wereldtitel. En is wel gewoon de grote favoriet in Londen. Ja, ik heb zo nog één vraag voor je, Jeroen. Misschien wel de allerbelangrijkste. Maar eerst even naar Amsterdam, Marcella. Ja, want het staat in de tiebreak 5-3 voor Nederland. Het stond 4-1, en 5-2. Het is eigenlijk voor het eerst dat ik Julien Royer, de dubbel specialist. Iets minder zien spelen aan het eind van deze tweede set. Dat is natuurlijk wel de cruciale fase. Dus dat valt men eens een beetje tegen. Omdat hij altijd de dragende kracht is. Komt de service van de Roemenen. Goede volley. Inspringen van Royer. Maar daar. Oeh. Nee, ja, prachtig tussengesprongen van uh, Royer aan het net. Dat doet hij dan toch wel weer goed hoor. Ervaring van die uh, 30-jarige Nederlander. Geboren op Curaçao. En dat brengt uh, Nederland dan op setpoint. Ze komen op 6-3. En dan uh, mogen ze zelf gaan serveren. Dus dan mag je aannemen dat ze het gaan uitmaken. Ik moet zeggen, uh, wedstrijd is leuk om te zien. Leuke punten. Het is ook een snelle baan hier in uh, de sporthallen Zuid. En wat het leuk maakt is dat uh, ja, er wordt goed geretourneerd. Eerste service goed, uh, return goed, eerste volley vaak goed. Ja, en dan krijg je een leuk spel. Nou, daar komt uh, de service. Het is 6-3, dus drie setpoints voor Nederland voor de tweede setwinst. Goeie service, de return is goed. En Zeisling grijpt in aan het net. Backhand volley, keihard uh, naar buiten gespeeld. 7-3 wordt de tiebreak gewonnen. En dat brengt Nederland nu op een 2-sets tegen nul voorsprong. En dus hebben we nog maar één setje nodig. Terug naar de WK-baanburenner. Jeroen Koster, de slotvraag van vandaag misschien wel de moeilijkste... en misschien wel de alles overkoepelende voor dit hele toernooi. Hoe kan het nou toch zo zijn dat het Nederlands baanburenner... zo ver is weggezakt? Er leek een prachtige stijgende lijn in te zitten jarenlang. Oké, okay, Theo Bos is gestopt, maar daar kan het niet helemaal aan liggen. Wat is er mis? Nou, de organisatie stond niet echt maar het werd verbloemd door de successen van Theo Bos... en incidenteel bijvoorbeeld Marianne Vos en Ellen van Dijk... op niet-Olympische onderdelen. Maar ja, Vos en van Dijk, dat zijn wegwielrenners, Wereldtop, die komen dan daar even en die worden dan wereldkampioen. Bos verbloemde eigenlijk een organisatie die Peter Pieters had neergezet... met ja, twee gepensioneerde mechaniciëns... die voor twee dagvergoedingen een week meegingen naar Los Angeles. Het, het was allemaal liefhebberij, een heel familiair klikje... Daar kom je er niet mee. Het niveau is zo ontzettend veel hoger. Met name door de Australiërs, de Britten. Die hebben een, een wieler traject ingezet. De Britten na Sydney in 2000. En de Australiërs uh, vier jaar later. Ja, je komt daar niet mee. En de Australiërs combineren weg en baan op een hele slimme manier. En daarom regent het ook wereldrecord. Is dat Want... misschien de sleutel? Toch een combinatie maken tussen weg en baan? Nou ja, dat is... Uh... Voor de Britten en de Australiërs de sleutel gebleken. Green Edge en Sky. Die zeggen wij hebben wielrenners. we hebben geen baanwielrenners. weg, Wij hebben wielrenners. Dus uh, bijvoorbeeld Michael Hepburn wint vandaag. De individuele achtervolging. Voor Jack Bowbridge. Dat zijn allebei Australiërs van Green Edge. Maar die jongens rijden ook allebei op de weg. Hepburn die rijdt hier in, gewoon in Olympia's Tour. Die rijdt de Tour Lavenier. Daar hoef je bij Rabobank niet mee aan te komen. En daar zit iets fout. Zeker omdat de, uh, de bond wil wel. Vanaf jonge leeftijd. Maar... Uh, de bank, die pikt ze al in. Want die jongens moeten allemaal, als ze 19 zijn, een Ardennenproef rijden. Die moeten allemaal klassieke renners uh, willen worden. Die moeten allemaal... Ik kijk even naar de overkant van de tafel. Het Forum is nog niet geopend, Leo van Vliet, ja. maar je mag er wel iets over zeggen. Jij bent de man van nou ja, het fietsen en van de weg. Zegt, zit hier wat in? Ja, er zit natuurlijk wel wat in. Uh, ik ben niet helemaal op de hoogte hoe, hoe de bond met, met die dingen omgaat... met de baanwielrenner, omdat dat is niet zo mijn ding... Maar uh, ja, ja. misschien is dat nou juist. Maar punt. Dat, je ziet wel, uh, jij noemt net uh, Cameron Meijer. Ja, die ken ik van de weg. Dus Wiggins, Kevin Wiggins. Dish, ja. uh, Swift was tweede ja. vandaag. Al dat soort. Ja, kijk, je kunt nu niet meer ontkennen dat, uh, dat die jongens van de baan komen. En de, uh, de, de Rabobank, de wegwielenploeg en ook de Continentalploeg. En de baan is geen gelukkig huwelijk. Dat zijn ze liever kwijt dan rijk. Theo Bos moest. Moest echt praten als brugman vorig jaar om mee te mogen doen aan het WK, omdat het dan in eigen land was, mocht hij een uitstapje maken. En jij vindt dat het anders moet? Theo Bos had gewoon ook naar de Olympische Spelen gaan moeten, misschien wel op een baan onder. Nou, als je kijkt naar het budget van Rabobank en bijvoorbeeld Green Edge en Sky, ik denk dat er wel geld is, maar dat ze, dat, dat op een andere manier geïnvesteerd moet worden. Want nu werkt, werken de baanwielrenners en de KMU werkt dan samen met, met COGA, ook zo'n continental ploegje. Maar toch hebben we van een ander niveau. Ja. Jeroen Koster, dank je wel. Morgen ja, is... Uh, vragen. Vragen. tomboot. Tom uh, Rabo heeft wel een ander beleid, zei jij. Maar ze presteren 0,0. Nou ja, ja dat dus. is waarom ik het ook zeg. Want ze, ze worden dan op 18, 19-jarige ja. leeftijd... ze moeten leren klassiekers ja. rijden. En in de Ardennen. Maar we zijn 15 jaar verder. En wie is de kopman in de klassiekers? Dat is... Een Deen, Breschel, ja. die 1,3 miljoen per jaar ja. verdient. En Lars Boom moet dan ja. tweede viool gaan spelen. Ja. Dat ben ik met je eens. Maar er komt dus een tweede vraag meteen bij. Heeft de Koninklijke Nederlandse wielrennenunie geen topsportbeleid? He? Want als je geen topsportbeleid hebt... hoef je niet eens aan Australië en Groot-Brittannië en dergelijke te denken. En dan kan je meteen doortrekkend... Uh, Wielrennen is een speerpunt, baanwielrennen is een speerpunt bij het NOC en NSF. Heeft dat nog wel enig zin? Nou, ik denk dat het al redelijk speerpunt af is, eerlijk gezegd, na Theo Bos. En in de tijden daarvoor was het natuurlijk uh, Van Moorsel... was natuurlijk eigenlijk de BV Leontien, hè? Het was Het kwu beleid ja, die successen kwamen aanwaaien voor de KWU, Dat deed Leontine met haar man en het team om haar heen. Het topsportbeleid, ja, ten opzichte van de Britten en de Australiërs... daar kunnen ze nog een puntje aan zuigen. Ja. Ik denk dat Torvald Venenberg is oud-coureur, enthousiast, maar nog wel heel jong. Je moet een, gewoon een grote manager met kennis van zaken... Dus ik denk uit Groot-Brittannië of uit Australië. Nieuw-Zeeland komt ook heel erg op. En ze moeten iets meer met dat geld, want ja, er maar, moet meer in zitten. Maar iedereen kan het wel bedenken, dus er is geen topsportbeleid. Maar ik krijg ook de indruk: we hebben nu een derde professionele wielerploeg al bij. Dat, dat moet je doorbreken natuurlijk als KMU. Want als je dat niet doet, gaan zij hun eigen gang maar. En dan komt er nooit iets van het Nederlands wielrennen, te, misschien zelfs van de weg. Ik kijk even naar Leo van Vliet terecht. Ja, ik ben het met je eens, maar al, zolang meneer Knebel uh, uh, en co. nog vinden dat de baan een beetje surrogaat is... en dat dat niet combineert met... Kijk, eigenlijk, wat ze in Australië doen... zo'n jongen als Hepburn en Bowbridge... tot hun twintigste opleiden op de baan... souplesse, uh, met hoge frequentie. Uh, kijk naar Leo, die weet er alles van. Uh, laat trappen, goed trainen. En op een bepaald moment laat je ook zo'n jongen... de tour rijden of Olympia's Tour. Maar niet andersom. We hebben wel voorbeelden. Nicky Terpstra. Maar die vonden ze dan weer geen ideale schoonzoon. Dus die was ook niet welkom bij de Rabobank. Maar Nicky is een jongen. Nou, die, die presteert toch vrij aardig in een grote ploeg. Terwijl hij eigenlijk niet de kopman is. Nicky is een jongen van, van de baan van Alkmaar. Dus het kan, maar er moet wel visie zijn. En Rabo moet het zien zitten. Het raar is het natuurlijk ook... Ja, ja, maar die is, zijn ook de sponsor van de KNBU. Ja, maar die Australiërs hebben natuurlijk ook ploegen Green Edge. Die uh, Sky bij de Engelsen. En daar kan het kennelijk wel. He, dus dat doorbreken ze dan. Ja, en die laten dus ook zien... Wiggins uh, ja. en Cavendish, die laten zien dat het wel degelijk kan. Want Cavendish reed 2005, 2006, 2007 nog gewoon op de baan. Die reed de puntenkoers, die reed ja. de Madison. Ja, als die wereldkampioen op de weg wordt, dan kunnen knebel en er zijn toch niet volhouden dat baanwielrennen slecht is voor de weg? Nee. Laten we hopen dat deze adviezen aankomen bij het Nederlands wielrennen. Jeroen Koster, dankjewel. En morgen is de slotdag van de WK baanwielrennen in Melbourne. Zojuist was de 158ste editie van een ware klassieker in de sport de jaarlijkse roeiwedstrijd over de Theems tussen de universiteiten van Oxford en Cambridge met de Nederlander in de boot van Oxford Roelhaan, na Gerrit-Jan Engekamp. en Sjoerd Hamburger is hij de derde Nederlander die mag meedoen. Uh, Erik van Dijk heeft die wedstrijd voor ons bekeken. Erik, het dit was een editie om niet snel te vergeten. Nou, dit was een van de meest bizarre bootraces in de geschiedenis. En, en dat zegt echt wat, want dat is een geschiedenis die al dateert vanaf 1829. Dit is uh, zelden vertoond wat hier gebeurd is. Vertel. Nou, na uh, acht minuten roeien... Uh, beide boten in een prachtig gevecht uh, verwikkeld. Uh, en ineens...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 Uh, roeide, en dat de man moest echt onderduiken. En die bladen, die, die, die hakken dat water in. Dat had hem zijn leven kunnen kosten. Uh, de scheidsrechter greep uh, ook meteen in. En heeft de wedstrijd stilgelegd. Nou, dat was al een sensatie op zich. Uh, toen probeerden ze de, de boten weer op te lijnen om opnieuw te starten. Maar ze waren eigenlijk te dicht bij de finish. Dus uh, hebben ze in het boekje van het reglement gekeken. Zijn ze uh, teruggegaan. Dus uh, een stuk teruggegroeid op het parcours. En hebben ze daar een, uh, een, een op, opnieuw zijn ze van start gegaan. Uh, nou, een minuut aan het roeien... en uh, Oxford krijgt twee keer de waarschuwing... omdat ze iets te dichtbij de boot van Cambridge varen... maar ze kwamen zo dichtbij dat de bladen van de twee uh, uh, boten... dus de de, de, de aan de ene en aan de andere kant... tegen elkaar aankwamen en daarbij blak... ...brak een van de bladen van de, uh, de Oxford-roeiers. En uh, die moesten dus met zeven man verder. Nou, allemaal arm omhoog. Jongens, uh, kunnen we niet nog een keer starten? Maar de scheidsrechter zegt, nee, ik heb jullie zo waarschuwd. En, en ja, dus was het uiteindelijk een zeer makkelijke overwinning van Cambridge. Maar die werd ook nog eens niet gevierd. Niet omdat die race stilgelegd, niet omdat uh, dat blad brak, maar omdat er na afloop van die race uh, zoveel commotie was dat niet was opgevallen dat een van de roeiers van Oxford, die uh, in de Boeg uh, zit, de Boegse plek zit, die, die was uh, flauwgevallen of in ieder geval bewusteloos. echt lag daar twee minuten lang uh, achterover. En uh, op een gegeven moment was het dus wel, uh, het kwam dus wel door dat het serieus was. Nou, dokter er naartoe en, en die was uh, behoorlijk buiten Westen. En die hebben ze daarna uh, afgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe het met hem is. Het schijnt wel iets beter te zijn. Maar er is zelfs geen beker uitgereikt. Uh, geen, uh, ze zijn niet op het podium gaan staan, ze hebben niet gefeest. Het was een, uh, een onwaarachtig bizarre aflevering van de bootrace. Ja, een ongelofelijk verhaal. Enig idee nog hoe het met die man in het water is afgelopen? Nee, ja, de laatste berichten zijn dat, dat hij uh, volgens ooggetuigen wel weer zat... ...maar dat er nog steeds uh, medische hulp uh, aan de gang was. Maar goed, het, is, het zou het feestje moeten worden van Roehaan Haan... En, uh, ...en Oxford was eigenlijk de betere ploeg. Ze, waren op het, ze stonden op het punt om de leiding te nemen en naar de overwinning te gaan. En dan ja, er wordt zo'n race eerst al stilgelegd door een roeier, dat is al vreselijk. En dan daarna breekt dat blad en dan, dan ook nog iemand uit je boot... die. Uh, die zo voor Pampers uh, is, dat, die, uh, dat het misschien wel uh, nog ernstig kan zijn. Ja, uh, dit is absoluut niet wat je bij zo'n uh, zo prachtig sportevenement uh, uh, in je hoofd hebt. Ja goed, uiteindelijk uh, uh, over tien jaar zullen ze zeggen... dat was de legendarische ja, bootrace. Dat en was nee, mijn geweest, ja. Maar daar heb je nu niks aan natuurlijk. Nee. Oké, okay, Erik van Dijk, dankjewel voor je verhaal. Dank je. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. De aftrap was natuurlijk stiekem al eventjes geweest bij een van onze vorige onderwerpen, maar nu dan maar even officieel. Koen Greven, goedemiddag. We hadden jou nog niet gehoord van het NSC Handelsblad met voetbal en tennis in je pakket onder andere. Wat was jouw sportmoment van deze week? Ja, Eigenlijk toch uh, een beetje gecombineerd uh, moment. Uh, Björn Kuipers die vloot uh, de wedstrijd uh, Barcelona tegen Milan en gaf daarin uh, twee strafschoppen. En tijdens die wedstrijd stuurde Dick Jol een tweet... Um, ja een beetje verwijtend zeggen van... ja het zal wel aan de uh, Kuipers liggen... dat als Nederland de uh, komende tijd geen wedstrijden meer... op het hoogste no. niveau mag fluiten. Oh. was ik een dag later in Valencia... en raak ik in gesprek met een Spaanse uh, supporter. En die zegt... Ja, die was nog steeds kwaad op Dick Jol... die in, die in 2001 twee oh. strafschoppen gaf aan Bayern München. En toen... Uh, ja, uh, tegen Valencia. En uh, volgens mij heeft sindsdien uh, Nederland scheidsrechts nooit meer in de Champions League uh, finale gefloten. Dus ja, het is ook een beetje bizar om dan je collega zoveel jaar ja. later te gaan verwijderen. Ja, en die rol van uh, Kuipers was discutabel. Daar komen we straks nog op terug. Want er waren ook mensen die het gewoon een hele goede beslissing vonden. Uh, Leo van Vliet, we hebben je al even gehoord. De bondscoach van de duurrennen en organisator van de Amstel Gold Race. Wat was jouw sportmoment van deze week? Ja, het was eigenlijk niet zo'n mooi moment. Het was eigenlijk de val van uh, Sebastian Langeveld in de Ronde van Vlaanderen. Ik denk dat Langeveld uh, op, moment, uh, op dat moment een betere doen aan te worden was de afgelopen wedstrijden. En die valpartij, ja, ik heb het één keer gekeken en de tweede keer en de derde keer hoefde ik het niet meer te zien. Zoals hij neerkwam. En, uh, en hij zei zelf ook later van ja, het is wel heel erg dat het gebeurd is, maar als ik die valpartij zie, het is verschrikkelijk om te zien. Ik vind het sowieso verschrikkelijk ja, om valpartijen. Ja, hij zei ook dat het hem eigenlijk nog meeviel, wat ja. achteraf gezien wat er allemaal had kunnen gebeuren bij zo'n valpartij. Ja. En het is ook een samenloop van omstandigheid. Uh, hij rijdt over het fietspad, Nou, dat doen renners wel eens meer. Maar ja, de mensen die duidelijk daar duidelijk af van de weg. De mensen ja. die daar stonden gewoon op de goede plek. En het peloton kwam ook weer ietsje naar binnen toe... en die mensen schrokken, die, die liepen achteruit. En dus, ja. ja. Je kan er van alles van zeggen. En dat gaan we ook doen, zometeen meteen na vijven. Want natuurlijk is dat een van de onderwerpen van vandaag. En Tom Boot, goedemiddag, wat is jouw nou, van deze het nu week? Ik zal heel kort houden, want ik wou ook over de WK-baan in Melbourne... het wielrennen en mijn teleurstelling over de prestaties... Maar laat ik er dit dan over, want we hebben Jeroen net erover gehoord... dit er nog van zeggen. Er is kennelijk geen beleid bij de KNWU. Dus dat geeft geen enkele hoop voor de toekomst. He? En ik zou het, IOC, of het NOC afraden om wielrennen nog... in ieder geval baanwielrennen als speerpunt uh, te handhaven. Ja. Eén dingetje nog dan daarover. Um, er kan geen beleid zijn, maar je hebt ook wel talenten nodig. Dan moeten er wel een paar talenten tussen zitten die de kar gaan trekken. Ja, dat weet ik ook wel, maar dat heeft ook met beleid te maken. Kijk, de Nederlandse bevolking, kreken, daar, haal, daar haal je talent uit. Die zijn sterk, die zijn groot, die zijn uiterst... We hebben altijd hele goede generaties wielrenners gehad... dus gaan we niet wijsmaken dat ze dat uh, niet kunnen... En dan moet je ze entameren om te gaan wielrennen natuurlijk. Ja, We trappen voorzichtig af, want het is al bijna vijf uur... en dan gaan we straks echt los met het forum Met AZ, eh, na de 2-1 knappe thuiszegen van de vorige week in de Europa League... was Valencia vervolgens in Spanje een maatje te groot voor AZ. Volgens de trainer Gert-Jan Verbeek is dat zeker geen schande. Nee. Uh, ik heb uh, uh, uh, al voor de winnestop aangegeven... dat, uh, dat wij uh, niet in de Champions League thuis horen. Nou, ik denk dat dit uh, dicht tegen het Champions League niveau aan zit. Valencia speelt eigenlijk uh, ideaar Champions League. Uh, Wil ook ideaal Champions League spelen. Nou, ja, en dan uh, heb je zo'n wedstrijd waarin het uh, uh, onoris uh, tegen zit. Uh, uh, als je door twee speluitvattingen uh, op achterstand komt, zeker de tweede die buiten spel bleek te zijn, heb ik achteraf gehoord. Dan is dat jammer, hè, want daar, uh, ja, daar, daar, daar probeer je toch uh, op in te spelen. Hè, door, uh, hè, daar is de thuiswedstrijd ook goed gegaan. En, uh, hè, want voor de rest moet ik zeggen dat ik over de eerste helft voetballend niet tevreden was. Maar ik vond dat wel redelijk stonden, want zo heel veel, gaven ka uh, zo heel veel kansen gaven niet weg. Hè, dus uh, in die zin was dat wel, wel, wel aardig. Alleen voor voetballen veel te weinig mee en dat was ook de kracht van Valencia. Beek heeft hij gelijk, Koen? Ja, hij heeft wel gelijk. Maar goed, ik ben meegevlogen met AZ naar Valencia... en ik heb die wedstrijd daar ook gezien. Ja, eigenlijk voelde je nooit één moment dat ze er zelf geloofden... dat ze verder konden gaan. Er was ja, niet die, die spanning, niet die druk. Maar doet AZ zichzelf dan niet eigenlijk veel te veel tekort? Hadden ze niet veel beter kunnen voetballen? Ja, ik denk het eigenlijk wel, maar ze, en de hun doelstellingen geloven, waren al bereikt. Ze willen ook in de competitie bij de eerste vijf spelen. Uh, financieel gaat het weer wat beter. Ja, eigenlijk is het seizoen nu een volle gang. De prijzen worden verdeeld, maar ze, zij hebben het al over een geslaagd seizoen. Ze zijn eigenlijk te vroeg tevreden. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Je moet eigenlijk zo'n wedstrijd ook echt willen winnen. En er moet een enorme druk op staan. Dat stond er voor Valencia wel. Want als Valencia had verloren, was die trainer eruit gevlogen. Ja. En dan merk je gelijk een heel andere sfeer, andere spanning. Zit daar het probleem, Tom? Tussen, to, tussen de oren eigenlijk. Dat als je denkt dit seizoen is al geslaagd, dan maar, gaat het ik mis. Weet niet, ik weet niet. Kijk, dat is een suggestie van uh, Koen. en dat zou best. Het is erg plausibel, maar ik weet het niet. Volgens mij is er gewoon simpel het kwaliteitsverschil en Valencia is veel en veel beter en daardoor heeft de AZ verloren. Vergeet je niet dat ze steeds boven hun kunnen hebben gespeeld naar mijn idee. Nou, hoe is dat, dat als je het breder trekt dan in de eredivisie? Bekercompetitie ook, zijn ze net uit. Ook, is dat het allemaal hetzelfde verhaal? Hetzelfde Boven je stand alleen, en... kijk, dat ze hieruit liggen met de Europa Cup is niet zo erg, want Valencia is natuurlijk is veel en veel beter. Alleen, wat pijn blijft doen, te alle tijden, is het verlies tegen Heracles... en dat ze niet morgen in de bekerfinale uh, tegen PSV zijn. Ja. Dat, dat was een kans. Ja. Heel kort nog, Koen, want het nieuws nadert al. Is dit einde seizoen voor AZ of... Ik denk wel dat de kans groot is dat ze straks uh, met lege handen staan. Goed, dat is voor hun niet heel erg, want dat was hun doelstelling ook niet. Maar is wel jammer. En toe. op zich kan het nog zat, hè, de competitie. Kan zeker nog. Ja. Ja, ze staan er heel kort bij en ze hebben een goede ploeg ook. Dus. We praten zometeen verder. Onder andere toch ook nog een keer over Gert-Jan Verbeek. Want die weigerde deze week een nominatie voor de coach van het jaar. Graag tot zo. En de wat bepaalt het broedsucces van vogels? Waarom heeft die kerkuil een andere strategie dan een spermer? We vroegen vogels op Paaszondag over de techniek van het eierenleggen. Intussen wordt er nog volop geschreven aan de Fiesbos. We planten in een tuinreservaat zeldzame soorten onder het motto... Als natuurbeheer tuinieren is, dan is tuinieren natuurbeheer.